de reïncarnatie van de microcosmos en bevrijding van het wiel van geboorte en dood door transfiguratie. Een gedeelte uit het boek Elementaire wijsbegeerte van Jan van Rijkenborg. Het dialectische stratum bestaat uit twee sferen, de aardse sfeer en het hiernamaals. Door de dood wordt de mens niet uit het dialectische stratum verlost maar gaat hij van de ene sfeer naar de andere over. En als zo zeker is dat de dood ons in de stoffelijke sfeer achterhaalt, zo noodzaakt de ontwikkeling in de andere sfeer ons, dat wil zeggen als microcosmos, tot het opnemen van een nieuwe persoonlijkheid, omdat de mens aan gene zijde slechts over een onvolledig organisme beschikt. Men spreekt in esoterische kringen in dit verband gewoonlijk van reïncarnatie of wederbelichaming, daarmee suggererend dat er zoiets als een voortbestaan na de dood zou zijn. Geheel ten onrechte. Als u straks naar uw natuurwezen sterft, vervluchtigt na verloop van tijd uw gehele persoonlijkheidswezen en slechts het fundamentele vuurbeginsel dat u leven gaf, keert tot het hogere zelf, het Aurische wezen, terug. Zoals het wezen van een hond binnen enkele dagen na de dood vervluchtigt, zo gaat het met ons in een wat langer tijdsbestek, indien wij bij deze natuur blijven staan. Kan men dan zeggen dat het hogere zelf een vorig bestaan heeft gekend? Nee, het heeft maar éénmaal bestaan. Dit bestaan ving aan bij de dageraad van de onheiligheid en zet zich, zei het met talloze wijzigingen en gedaanteveranderingen, tot op dit moment voort. Het hogere zelf, het aurische wezen, is een blinde, voortjagende kracht. De verpersoonlijking van een aanleiding ontsnapte krachtenstructuur, waarvan het resultaat, de planeet binnen de microcosmos, dat is de mensopenbaring...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 Vrijwillig in geboorte terugkeren, om dienstbaar te zijn in de grote, nimmer eindigende verlossingsarbeid van de universele broederschap, ten dienste van de gehele mensheid. De geboorteprocedure verloopt dan evenwel anders. In dit verband kan de vraag reizen wat er bedoeld wordt met het wiel van geboorte en dood. Het wiel van geboorte en dood kunt u in zijn werkzaamheid alleen begrijpen indien u het gaat schouwen in zijn samenhang met de gehele microcosmos. Laat ons nu mogen volstaan met u eraan te herinneren dat de microcosmos steeds weer wordt ontledigd vanwege de sterfelijkheid van het zielenwezen en zijn persoonlijkheid. De microcosmos dwaalt daardoor als in een wielwenteling in de natuur van de dood rond. En moet steeds weer een ziel, een sterfelijke ziel, in zijn stelsel opnemen, opdat eens, uit en door deze ziel, de mogelijkheid zal vrijkomen de microcosmos door herstel van de oorspronkelijke eenheid van geest, ziel en lichaam, via het proces van transfiguratie te regenereren tot zijn oorspronkelijke, door God bedoelde glorie. Ten slotte merken wij nog op dat deze dingen voor de Gnosticus klaar en duidelijk zijn. En wel uit hoofde van het feit dat de ontwikkelingsgang van de Gnosis tot hoger goed voert en dus tot eerstehandskennis. Alleen directe eerstehandskennis is hier bevrijdend. Doch redelijk zedelijk wijsgerig inzicht en een zuivere praktische godsdienstigheid van de daad moeten hier de basis zijn. Gnostiek-esoterisch onderzoek bewijst trouwens de waarheid van al het voorgaande volkomen. Reïncarnatie, wedervleeswording van de microcosmos via een sterfelijke persoonlijkheid is een feit. Het gehele microcosmische reïncarnatieproces is door de geoefende gnosticus te volgen. Zulk een onderzoek toont aan dat de microcosmische reïncarnatie een noodwet is, een gevolg van onze val. Het is een harde wet, doch niettemin een zeer genadevolle wet, omdat zij de mens in openbaring houdt en hem voor een opgave plaatst die niet te zwaar is. Het weer ondergaan in de dood toont aan dat de grote les waarvoor wij hier bestaan nog niet is geleerd, ...en dat de mens het regeneratieproces nog niet heeft aangevangen. De les moet hier worden geleerd, omdat het hier ons een volkomen drievoudige lichamelijkheid naar bewustzijn, ziel en lichaam schenkt. In deze toestand moet het nieuwe lichaam, het hemelse lichaam, worden opgebouwd. Het oude lichaam is dus de apparatuur waarmee het onsterfelijke lichaam moet worden opgericht. Zo moet dus daar met het regeneratieproces begonnen worden... waar de afbraak gepleegd werd. Daarom wordt de mens, dat is de microcosmos, gebonden aan het wiel. Daarom volgt op de dood steeds weer een nieuwe persoonlijkheidsopenbaring. Daarom is elke nieuwe persoonlijkheidsopenbaring... Een nieuwe bevrijdingskans voor de microcosmos. Pas als de mens geleerd heeft zijn hemelse lichaam te bouwen, en als hij in die bouw vorderingen heeft gemaakt, komt voor hem eens het moment dat hij van het wiel verlost wordt. Zijn sterven is dan een opstanding in het Hemelse Koninkrijk, de Godsorde, en geen komst in de andere sfeer van het dialectische stratum die dan nog ten hoogste een doorgang vormt voor zijn binnenkomst in de waarachtige vrijheid van de godsorde.